In Eindhovense stadsbussen. Vorige maand ging hij volgens de politie in de weekends naar de remise en drong daar Filius bussen binnen. Dat zijn moderne bussen die magnetisch geleid over speciale banen rijden. De jongen bekladde onder meer elektronica en zitplaatsen in acht bussen met verf. De reden zou zijn dat hij een uitgesproken hekel had aan Filius bussen. Waarom is onduidelijk? De Eindhovense politie heeft hem vastgezet voor verhoor.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 In de Randstad viel op de A13 naar Rotterdam. Voor Berko en Roderij staat 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn wel weer open. A29 naar Rotterdam. Die is dicht bij het knooppunt Vaanplein door een ongeluk. Verkeer vanuit Zeeland of het westen van Brabant. Dat naar Rotterdam wil, kan het beste omrijden via de Moedijkbrug. Tot zover de verkeersinformatie. In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 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. net nu. ZFM. geen muziekinstrument, behalve mijn vader. Kunnen de kopstukken mij zeggen hoe ik mijn vader ertoe kan krijgen dat ook hij een muziekinstrument gaat bespelen? Zoals je weet heb ik nogal een uitgebreide familie. En wij zijn dus in staat om de negende symfonie van Beethoven in familieverband te spelen. Met slotkoor, dat wordt uitsluitend de tantes gezongen. Er <lacht> komen we wel eens neven aan, die kunnen dan geen instrument spelen. Maar zeg, mijn vader zei altijd: wacht dat je nog niet, heb je een fluit had een hele la met fluit te liggen voor die neven. Die deelde hij dan rond en dan zei die toeter maar mee. <lacht> het Valt toch niet op, laatst kwamen er twaalf ooms uit Breda. <lacht> en die hadden allemaal hun trompet meegebracht. Nou, het was net weer familie reunie. Er waren met ongeveer tachtig ooms. Ja. 124 tantes. En mijn vader zei, nou, toeter jullie maar mee. We beginnen weer met de negende. Die twaalf ooms hebben we daar. Die hadden dat niet goed verstaan. Die ja, namen trompet. Die begonnen ook te toeteren. En, en die speelden intussen de achtste symfonie. <lacht> maar na afloop zei mijn vader: "Nou ja, jullie waren er toch vlakbij." Dus... <lacht> ja. Uh... Je hebt dus een vader die geen muziekinstrument bespeelt. en dat hindert helemaal niks. Mijn vader kon het ook niet. en dat, dat hindert allemaal niet. hij speelde het toch mee. En een heleboel van ooms konden het ook niet. ze bliezen allemaal mee. De mensen zagen toch in het programmaboekje. dat het Beethoven was. En, dat, en, en ze genoten. Er was één oom, ik me wel. die kon werkelijk helemaal niet spelen. Nou, en die hebben ze een trommeltje gegeven, een klein trommeltje. En dan ging hij in een hoekje uit zitten eten. <tie> <tie> en uh, toen het op was, dankte hij voor de aandacht. Mijn vader zei nog, het was uitstekend, maar in het tweede gedeelte was je wat stel Ja, zei die man, het was ook zo lekker. <lacht> Het blijft onaanvolgbaar en uh, dit houden we natuurlijk in, het, uh, tot zolang die LP duurt, want we gaan hem gewoon helemaal, alle fragmenten draaien, dus is gewoon historische momenten zijn dat. Uh, problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen en dan met name dus de bijdragers van Godfried Beaumans daarbij en die zijn natuurlijk uniek, want uh, de man had een gevoel voor humor uh, en dat was onnavolgbaar. dat kon u dus ook weer horen mijn vader speelt geen muziekinstrument nou, de reactie hoorde u van de heer Baumans. Terug weer naar onze uh, LP's die we vandaag hebben. De solo albums van John Paul, George en Ringo. Um, nu Maurice er toch niet is en uh, Pascal de techniek doet. Ik denk, kan ik dat wel eens een keer doen. Dat uh, leek me wel eens een keer leuk. Goed, dus vandaar. Um, we zijn weer toe aan Imagine van John Lennon. Het album Imagine. Uh, een album waar uh, toch ook wel wat stukken op stonden. Waarin uh, Lennon duidelijk zijn uh, recalcitrante te kant liet zien. En waarin hij ook wel duidelijk liet zien dat, dat hij toch wel zeer begaan was met alles wat er toen gebeurde. Ze hebben hem er ook wel eens om uitgelachen, maar ik denk gewoon onder andere over zijn acties, bad peace en zo, al die peace acties die hij had. Maar daar ging het, dat hij er niet zoveel mee zou bereiken, dat wist hij wel. Maar hij wist in ieder geval wel... Uh, dat het woord vrede op iedereen's lippen lag op dat moment. En, laten we eerlijk wezen, dat was in die tijd ook wel hard nodig... met uh, onder andere de toch wel heel gemeene Vietnamoorlog... die in die tijd uh, volop woedde onder meneer Nixon in Amerika. Ook de reden waarom hij Amerika uit is gezet een keer... omdat hij uh, nogal veel te kritisch was ten aanzien van de heer Nixon. En die kon daar niet zo best tegen. Dus toen is hij nog een keer um, in Amerika uitgeroepen tot persona non grata. Hij mocht er niet meer in. Later is hij natuurlijk wel teruggekeerd daar. En uh, ja, dat is hem ergens ook nog noodlottig geworden. Maar dat weten we allemaal. Laten we van uh, DLP uh, Imagine gaan draaien. Prachtige stuk: Gimme Some Truth. Hier is John Lewis. Een ja, typische. Uh, kaasballetje. Um, typische, typische John Lennon-song. All I want is the truth van het album Imagine. Um, we gaan door naar Band on the Run van Paul McCartney, Linda McCartney en Danny Lane. Oftewel, nou officieel dan Wings. Staat nergens op de plaats, maar oké, okay, dat maakt ook niet uit. Paul McCartney. Um, uh, ...was natuurlijk iemand die heel veelzijdig was. Iemand die, of is dat nog steeds, laten we eerlijk zijn. Want hij kan het nog steeds, hij toert ook nog steeds. En ik heb hem in 2009 voor het laatst gezien. En toen was het nog steeds geweldig. Paul McCartney dus van het album Band on the Run draaien we een heel gevoelig liedje. Maar ook een verschrikkelijk mooi liedje. Waar uh, Paul dus eigenlijk wel een beetje patent op heeft. Want hij kan dit soort liedjes heel mooi. Uh, op het White Album hadden we al Blackbird. En nu heeft hij het over...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 But yeah, yeah. ...en Danny Lane en Linda McCartney. Linda McCartney die natuurlijk door... Uh, ...de zogenaamde popcritici... ...natuurlijk uh, vaak neergesabeld werd... ...omdat het uh, allemaal niks was... ...zeiden ze. Nou, uh, ik ben het daar niet mee eens... Uh, ...ondanks dat het geen grote zangeres was... ...en zeker geen groot keyboardspeler... Uh, ...was haar rol in... Uh, ...op veel Paul McCartney-platen... ...toch wel uiterst functioneel... ...en haar uh, stemgeluid... ...was toch wel zeer typerend... ...en... Uh, Linda werd natuurlijk door dat soort mensen vaak neergehaald. Terwijl Joko Ono dan weer werd opgehemeld. Want, nou, als ik heel eerlijk moet zijn, dan vond ik de bijdrage van, John, van Joko Ono aan de Lennon-platen. Uh, verschrikkelijk. <laughs> nee, uitgezonderd. Vond ik echt verschrikkelijk. En. Uh... Uh, ja, Linda die uh, trad nooit zo erg op de voorgrond. Maar het stemgeluidje was toch wel heel erg functioneel binnen dat verhaal. Uh, dus ik vond het allemaal niet zo erg. Prachtig. Uh, Paul McCartney dus en Wings. En het liedje dat heette Blue Bird. Nu, uh, George Harrison weer van het album uh, All Things Must Pass Een heel leuk liedje. Heel apart liedje. Ook een beetje uh, anders dan wat er... Uh, Verder uh, op die plaat voorkomt een heel leuk uh, vrolijk liedje. En dat heet Apples Crafts, George Harrison. Like he have no place to go, but there's so much they don't know about the apples. You've been stood around the ears, and my smiles and touched my teeth. weet het nummer van het album All Things Must Pass van George Harrison en dan gaan we weer naar Ringo het album Ringo uit 1973 en ik zei het al, het is het enige album eigenlijk na het gaan van de Beatles waar ze alle vier aan uh, meegewerkt hebben. Ringo natuurlijk omdat hij de solo-artiest was. George Harrison heeft nummers geschreven, John Lennon heeft, nummer, heeft een nummer geschreven. En zo deed ook Paul McCartney. Um, allemaal hebben ze een liedje voor Ringo geschreven. Uh, Harrison zelfs een paar. Uh, maar Lennon en McCartney dus ieder afzonderlijk uh, één. volgende liedje is dus het liedje dat Paul schreef voor uh, Ringo. Uh, Paul zelf speelt hier uh, synthesizer en piano op. En doet de background vocals. Vinnie Ponzia doet de gitaar. Klaus Vormen doet, uh, doet de. de wat zei ik nou? Oh ja, de bas natuurlijk. <laughs> de bas. En uh, het nummer heet Six O'Clock in the Morning. Ringo Starr.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 Like I, no I don't treat you like I should It could be the comfort going to my head That makes me wanna dream of you But while you're sleeping softly ZANG de... Leuk liedje van Paul McCartney. En uh, veelzijdig natuurlijk. Uh, Paul, altijd toch wel de man van heel veel uh, mooie instrumentaties en zo. Heel aparte dingetjes. Onder andere het synthesizerzondertje. Maar ook de strijkers die erachter zitten, werden allemaal gearrangeerd door Paul McCartney. En dat is toch wel knap voor iemand die geen noten kan lezen. Maar uh, ja, hij speelde het gewoon voor aan iemand. Zo moet het ongeveer worden. En dan was er altijd wel iemand in de buurt die... Uh, dat voor de strijkers eventjes in nootjes uitschreef. Um, we gaan door met John Lennon en ook Lennon had natuurlijk behalve zijn rekalsietrante kant. Uh, zijn rekalsietrante kant moet ik zeggen ook wel zijn lieflijke kant. Want ook van Lennon zijn er hele mooie ballads bekend. Dat heeft u straks al een stukje gehoord natuurlijk met Jealous Guy. Maar dit vind ik persoonlijk een van de mooiste liedjes van deze plaat. Um, George Harrison doet de gitaar erop. En hij zelf speelt samen met uh, Jack Nitsch, geloof ik, die doet de piano's. Uh, althans, die doet de virtuose piano's. En Lennon doet gewoon, heel simpel, de akkoordjes. Het zijn dus eigenlijk uh, twee piano's die je hoort in dit nummer. Heel mooi liedje. Uh, het heet Oh My Love. John Lennon van Imagine. Everything is clear in our world Je deed die piano, als ik het goed heb Ik kon het op zo gauw niet vinden op de informatie die ons altijd ter beschikking staat Daar staat het helaas niet bij Maar volgens mij was het Jack Mitchell. Samen met uh, John Lennon die de piano deed En het uh, hele mooie gitaar intro wat je hoorde Dat was van George Harrison um, We gaan uh, natuurlijk nu door naar uh, Paul McCartney En nou ben ik helemaal vergeten te kijken welk nummer we gaan doen Maar dat is allemaal niet zo moeilijk wat we gaan doen uh, een nummer wat we gaan draaien van Paul McCartney En Danny Lane En Linda uh, McCartney Dat heet uh, Let Me Roll It En uh, dat is een nummer wat hij ook oh. nog Altijd live uh, graag uh, Speelde, omdat het gewoon een fantastisch Nummer is Het uh, hoort hier en daar <coughs> Dat het uh, een beetje toch wel Geïnspireerd is op John Lennon uh, Het is toch een beetje De stijl die, die Lennon groot gemaakt heeft En toen waren de heren ook eigenlijk alweer on speaking terms. On, ondanks het feit dat uh, er nog allerlei processen liepen en zo. Maar uh, Lennon en McCartney onderling waren toen toch alweer een beetje on speaking terms. En ze kwamen elkaar in vertrouwen. wel eens hier, hier en daar tegen. Gingen ook wel eens bij elkaar op bezoek. Alleen van een samenwerking kwam het nooit meer. Maar toch, dit is wel een duidelijk door uh, John Lennon geïnspireerd liedje van Paul McCartney. En dat heet dus Let Me Roll It. Hier is het. ...toch wel een beetje een ode zeggen. Nou, ode, dat zal niet. Maar in ieder geval duidelijk geïnspireerd op de sound die John Lennon in die tijd uh, uh, voortbracht. En McCartney die kon daar natuurlijk prachtig op inhaken. Uh, door ook zo'n soundje te creëren met zo'n zo korte echo op de stem... ...wat het werk van Lennon natuurlijk typeerde in die tijd... Let Me Roll It heette het nummer en het was afkomstig van het album uh, Band On The Run. Wat we wel doen vandaag, dames en heren, dat uh, is de kraker van de week. Want u weet dat uh, hij moet op 45. Oh, dat weet ze. Goed zo. Ja, uh, ik heb vandaag uh, de luxe dat ik met twee neuten werk, dames en heren. Mijn uh, lieve meisje doet de plaatjes en Pascal doet de... Uh, die schuift. Dus ik heb het lekker rustig vandaag. Gewoon rustig hier zitten. En uh, we gaan die kraker van de week natuurlijk wel doen, want we hebben van iemand, ik weet niet van wie ook weer uh, dat was, maar uh, we hebben een aantal rekken met singeltjes gekregen, allemaal zonder hoes. Dus die hebben, ze verkeren niet allemaal in de beste conditie, maar <laughs> dat is thuis wel leuk. Daarom hebben wij ook de kraker van de week weer ingevoerd. En hier komt hij, een liedje van de Royal Guardsmen. Uh, die hebben twee hitjes gehad, uh, dit was hun eerste en het was een beetje een raar verhaal, Snoopy versus the Red Baron, oftewel het ging over een luchtgevecht tussen Snoopy, de, de Amerikanen en de Red Baron, dat waren dan de Duitsers uh, en het situeert ze ongeveer in de Eerste Wereldoorlog toen de vliegtuigen nog heel primitief waren. Royal Guardsmen met Snoopy vs. the Red Baron. Achtung, yes, we're singing so sound that the Geschichte over dem Schweinkopf in the Horn of dem Lieben Rennenkampf. After the turn of a century, in the clear blue skies over Germany, came a roar and a thunder men had never heard, like the screaming sound of a big war bird. Up in the sky, a man in a plane, Baron von and was his name. Funny looking dolls with a big black nose He flew into the sky to secret vent But the Baron shot him down Passes five out of sight. Ten, twenty, thirty, forty, fifty or more. The bloody red bear was wrought up the score. Amen died, trying to end that spree of the bloody red bear of Germany. Well, 10 twenty, thirty forty fifty or more The Bloody Red Bear was wrought up the score. Amen died, trying to end oh, that <laughs> Snoopy versus the Red Baron ging over een soort luchtgevecht in de Eerste Wereldoorlog... ...after the turn of the century. Snoopy waren de Amerikanen en de Red Baron, dat waren natuurlijk de Duitsers... ...of misschien Snoopy, ja, de Amerikanen. Snoopy versus the Red Baron, de Royal Guardsman, zo'n beentje dat één uh, of twee singeltjes had... ...en dit was een, een grote hit, dat heeft zelfs nummer één gestaan in de uh, toenmalige Veronica Top 40... Laten nou, we lekker doorgaan jongens. We gaan verder met uh, George Harrison. Van het album All Things Must Pass. Ja. Ik heb het op Facebook ook al gezegd. Sorry Stones fans. Maar die, die zullen intussen ook wel allemaal afgehaakt zijn. Al dat Beatle uh, uh, gedoe. Dus <lacht> ik denk niet dat er nog veel Stones fans in luisteren Maar ja. We hebben. Ik heb geen solo albums van, uh, van, uh, van Mick Jagger. En, uh, en oh ja. Van Mick Jagger heb ik er wel in geloof ik. Maar niet van de andere Stones. Helaas. Nou. Wie weet, komt dat ook nog wel eens aan de orde um, George Harrison De titelsong van het album All Things Must Pass Zo heet het nummer dan ook All Things Must Pass George Harrison must pass. Een fantastisch werkje van dat gelijknamige album dat drieluik dat George L. Harrison in begin 70 jaren uitbracht, verplakt in een uh, mooie kartonnen doos. En die beroemde foto met die tuinkebouders erop. Eh, drie LP's waren het, twee LP's met allemaal prachtige liedjes en dan nog een soort jam sessie die eh, gedaan werd tijdens de opnames. En dat heet dan ook toepasselijk Apple Jam. Dit nummer, eh, de, nogmaals de titelsong dus, All Things Must Pass. We blijven een beetje bij George Harrison, want het volgende liedje eh, dat werd door hem geschreven voor het album van Ringo Starr. Eh, het leuke is dat hier een, een hele aparte groep muzikanten meedoet. Uh, ik zal ze even noemen drums en percussie deed de Ringo Starr de gitaars uh, de gitaren dus George Harrison en Robbie Robertson van de band mandoline was uh, Lee Van Helm ook van de band uh, de fiddles Rick Danko ook van de band en David Blomber Bloomberg ja, Bl uh, ja dat staat er uh, dan uh, de accordion, dat was uh, Garth uh, Hudson ook wel van de band. Uh, de upright bas, oftewel de contrabas, dat was Klaus Forman En de banjo, dat was David. Hoe uh, Oh ja, Bloomberg staat er. David Bloomberg, dat was die man. Backing Vogels, George Harrison en Vinnie Het Dus een leuke verzameling en de complete band. U kent ze wel, van The Last Waltz en zo. De complete band speelt hier dus op mee. Het nummer heet Sunshine live, for, uh, live With Me. Nee, Live For Me moet ik zeggen: Sail Away Raymond. Het is geschreven door George Harrison en wordt gezongen door Ringo Starr. Live For Me, Sail Away Raymond was de ondertitel van dit door George Harrison geschreven liedje voor Ringo uh, met de begeleiding onder andere van de voltallige band uh, van de band dus als het ware uh, de, ook de begeleiders van Bob Dylan natuurlijk dat weet u ongetwijfeld Gau door naar John Lennon want ik wil nog een paar mooie liedjes voor u draaien uh, onder andere natuurlijk het volgende liedje. Titelsong van die LP Imagine. Um, waarin uh, een van de best verkochte solo nummers ook van uh, John Lennon als single. Um, en nou ja, ik hoef het u eigenlijk nauwelijks meer te noemen. Het heet Imagine. Hier is John Lennon. But I'm Dat wou ik zeggen. Imagine John Lennon uit 1971. Gek genoeg niet als single uitgebracht in Engeland. Dat gebeurde pas veel later. Uh, maar in Amerika wel. En daar werd het een grote hit. En in Nederland natuurlijk ook. Imagine John Lennon. We gaan gauw door jongens. Want uh, anders halen we het niet. En ik heb nog twee nummers die ik beslist wil draaien. Die ik erg belangrijk vind. Natuurlijk van Paul McCartney en Wings. Uh, Danny Lane en Linda McCartney. De titelsong van die prachtige plaat. Band on the Run. Hier zijn ze. Paul McCartney en Wings. <laughs> nou, we moeten heel snel schieten. Nog een klein stukje van uh, de plaat die, uh, waar we helaas niet meer naartoe komen. Nog een klein stukje ervan. Maar ik beloof u, volgende week doen we hem dan wel een keer helemaal. Nog even. Om het af te maken. George Harrison dus. Van zijn LP. All Things Must Pass. En we danken u voor het luisteren. Pascal, Angela, bedankt voor de assistentie van vandaag. Oh, uh, voor vandaag. Dit waren de vinyljaren. Tot volgende week. En we gaan eruit met My Sweet Lord. George Harrison.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 De schade voor vervoerders en bedrijven loopt in de miljoenen.